3 uur. De Radio 1 Sportshow. Hovert van Brakel en Jack van Gelder. De damesfinale op Wimbledon staat op het punt van beginnen. De dames lopen in de catacombe. En we maken contact met onze speciale reporter in de tour, Filimon Westerlink. En hij zit te springen van ongeduld. Eerste het NOS-nieuws met Mark Visser. Houd Poels moet nog zeker drie dagen in het academisch ziekenhuis in Nancy verblijven. De wielrenner van, van Soleil DCM ligt op de intensive care... sinds hij bij een val in de zesde etappe gisteren van de Tour ernstige verwondingen opliep. Poels heeft aan zijn zware val onder meer een gescheurde nier en milt overgehouden. In het zuiden van Rusland zijn tientallen doden gevallen door zware regenval. Zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Volgens de lokale autoriteiten zijn er in verschillende plaatsen zeker 78 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Russische politie is massaal uitgerukt om te voorkomen dat er woningen worden geplunderd. Bij artilleriebeschietingen vanuit Syrië zijn in het noorden van Libanon zeker twee mensen omgekomen. Zeker tien mensen raakten gewond. Syrische artillerie probeerde vluchtende opstandelingen te raken. De granaten kwamen zo'n 20 kilometer verderop in Libanon op een aantal huizen terecht. De Libanezen zijn bang dat de onrust in Syrië overslaat naar Libanon. Verschillende stammen die bij de grens wonen zijn nauw met elkaar verbonden. De opstandelingen brengen ook veel goederen via Libanon de grens over. Om de werkdruk te verminderen moet er in het volgende kabinet weer een paar ministers en staatssecretarissen bij. Dat zeggen enkele CDA-bewindslieden uit het dimensionaire kabinet Rutte. Het kabinet telt vier ministers en vier staatssecretarissen minder dan het kabinet Balkenende van daarvoor. Het idee was dat de regering in tijden van bezuinigingen en inkrimpingen het goede voorbeeld moet geven. In de Volkskrant zegt minister van Defensie Hillen dat de inkrimping achteraf gezien geen verstandig besluit is geweest. Hij klaagt dat hij alleen maar bezig is met het uitvoeren en niet meer aan denken toekomt. Hillen is bezig met een grote reorganisatie en moet die doen zonder staatssecretaris. Dan nog het weer. Vanmiddag buien met kans op een klap onweer bij een graad of 22. Morgen opnieuw buien, dan in de middag misschien wat zon. Het wordt dan gemiddeld 21 graden. Na het weekend komt de temperatuur nog wat lager uit en blijft het behoorlijk wisselvallig. ANWB verkeersinformatie: er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer, verderop bij de Avidbund Schoten 4 en bij Knopend Hoeverdaken nog eens 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Marne en Veenendal 3 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor de afrit den Dolder 4 kilometer en verderop bij de afrit Maan 2. Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Tussen knopen Lankhorst en afrit Nieuwleuze 2 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de rechte reis dicht. A3126 Nijmegen richting Bankhoef. Tussen Beuningen en Bergharen staat 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Het is weer easy sale bij WKAM.nl. Met hoogoplopende kortingen tot wel 70% op heel veel dames, heren en kindermode. Dus kom van die bank af. Of nee, bestel gewoon vanaf je bank. Profiteer ervan. Eerst WKAM.nl. Dit hele weekend is weer het noord Jazz Festival. Met optredens van onder andere Lady Kravitz, Carol Emerald, Pat Mathini en D'Angelo. Kijk en luister tot en met zondag naar Norty Jazz live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. Radio6.nl. Alle fietsende toerliefhebbers opgelet: het fiets is nu te koop met de Grand Prix Special en een gratis leesboekje. Ruim 200 pagina's fietsplezier. Nu in de winkel of bestel hem op fiets.nl/bestel. Fiets, het race en mountainbike magazine.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Robert van Brakel. De Tour! Zodanig, Filemon, Sportzomer, Filemon Wesseling. Met zijn kijk op de Tour en natuurlijk met een wijntip. We zijn nu eerst naar de etappe. Gio, we hebben de uitslag van de tussensprint van Voor het Nieuws Nog Te Goed. Jazeker, want in die kopgroep kop van zeven man, daar won Gauthier het sprintje. Maar het was helemaal geen sprintje, want Gauthier reed toevallig op kop... toen ze over die streep kwamen. Achter hem Fofanov, Sanchez, Aldersini, Riblon, Véliz en Seurissen. En daarachter het peloton zaten we allemaal klaar voor een mooi duel... tussen de mannen die nog gaan voor de groene trui straks in Parijs. We weten het allemaal, Peter Sagan is de leider in dat klassement. Matthew Goss staat op de tweede plaats. Dat waren ook de enige twee die er nog om wilden sprinten. Maar wat gebeurde er? Goss die vergiste zich die dat de finish al geweest was. Hield in voor een bocht. En de finish lag achter de bocht. Dus Peter Sagan kon moederziel alleen doorfietsen. In de richting van de punten voor die groene trui. Hij kreeg er acht, Gos kreeg er zeven. En erachter allerlei andere mannen. Grijpel sprintte niet eens echt mee. Houtarovic ook niet. En van de Nederlanders hebben we helemaal niks gezien. Geen Tom Velers, geen Kenny van Hummel. Zij pakten geen punten. Maar inmiddels zijn we alweer begonnen aan een klim. En de kopgroep Joris, die moet inmiddels boven zijn. Die is nagenoeg boven Gio en dan krijg je toch wel een interessante strijd op de Col de Grospierre 3,1 kilometer klimmen. In tweeën trouwens, Het is een verraderlijke klim. Er zit een heuveltje, daar lijkt het te beginnen. Dan een kleine afzink en dan begint die klim van drie kilometer pas echt. En wat een mensen staan eromheen! De Tour lijkt vandaag echt te beginnen voor een groot deel van het peloton althans. En je krijgt een interessante strijd op die top. Natuurlijk om de bolletjes struipunten. En inderdaad, precies wat ik verwachtte, dat gebeurt daar. Chris Anker Seurissen, een taaie deen, die komt daar als eerste boven. En waarom kon je dat verwachten? Hij pakt de twee punten in het klassement waarin zijn ploeggenoot Morkov, de aanvaller van de eerste drie dagen, nog altijd vier aan de leiding gaat. Zo werkt dat. En Chris Anker Seurissen zou nou net zo'n renner kunnen zijn die zich in de loop van deze ronde van Frankrijk nadrukkelijk gaat melden in de strijd om het bergklassement. De afdaling is begonnen voor de zeven koplopers met daarbij. Dus één Rabobankrenner, Luis Leon Sanchez Gil. Enigszins geblesseerd in het begin van de Tour aan de pols. Maar hij is hersteld en hij is als enige van zijn ploeg fit. Werd vanmorgen dus gezegd. En daarachter begint het peloton zo'n beetje aan deze beklimming van derde categorie. De eerste klim van deze dag. De You're mine Ze daarna Goldie met Making up Again. Topsport is glorieus en pathetisch. Fantastisch en ziek. Deze zomer genieten we namelijk weer week in week uit van de crème de la crème van onze atleten op de hoogst denkbare podium. Maar achter iedere sporter die glorieert, staat een bataljon geknakte losers. De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep... zij die het niet gehaald hebben in het zonnetje zetten. Ja, ik ben dus Jo Verstraat. Ik uh, ben natuurlijk al uh, van kind af aan eigenlijk. Ongelooflijk uh, betrokken op de wielersport. En uh, heb me langzamerhand ontwikkeld in de amateur wielersport als ploegleider. En uh, ja, er is, een, er is een moment geweest... Ik kwam namelijk bij een concert van een bigband en die bigband die had dus ongelooflijke swingende muziek. Dat was een geoliede machine die de hele zaal op zijn kop zette eigenlijk. En ik dacht bij mezelf als liefhebber van de wielersport, deze mentaliteit die zou ik ook graag in mijn ploeg hebben als ik dan een wielerploeg op het professionele niveau zou uh, mogen begeleiden. En toen ben ik dus mensen gaan zoeken... die zeg maar passen binnen dat plaatje. En toen heb ik dus uh, die mensen bij elkaar gezocht. Ik heb er acht gevonden. En die inderdaad, dat is een geoliede wielermachine, leek dat te worden. Die mensen reageerden eigenlijk als één wielrenner... op de situaties waar ze in uh, terechtkwamen. En met die ploeg ben ik aan de gang gegaan... En uh, dat is dus de ploeg geworden. En dat waren acht loodzware ja, uh, uh, Down uh, syndroom uh, types. Die heb ik aan elkaar gesmeed als een uh, enorm hechte wielerploeg. En in de training was dat werkelijk uh, ja, ongelooflijk hoe, uh, hoe dat liep. Echt geweldig. Uh, alleen bij de eerste grote ronde, dat was de ronde van Zutphen. Uh, ja, zijn er uh, dingen gebeurd? En uh, ja, dat heeft de boel uh, ja, nogal veranderd. We zijn uh, op 60 kilometer hier in de ronde van Zutphen En uh, het peloton is nog volledig bij elkaar. Het is een uh, wonderlijke situatie, moet ik zeggen. De debuterende ploeg, de Jostie ploeg rijdt in een soort uh, ja, ganzenvorm uh, als een uh, vliegende uh, kudde, ganzen uh, in een V-vorm, vooraan het peloton. Het voort hier rond zit, het is ongelooflijk hoe deze Josie-ploeg eigenlijk het peloton opsluit op een bepaalde manier achter zich, dat is een, uh, ja, een tactiek die we nog niet zo vaak gezien hebben, acht loodzware Mongolen leiden hier het peloton met een uh, snelheid van ongeveer 55 km per uur. Zo zwaar als ze zijn, zo hard kunnen ze fietsen. We hebben nog 120 km te gaan en tot nu toe lijkt er al wat geweldig aan. O, er wordt er Er is een, er is een west in de, of iets dergelijks. Eh, ik weet niet dat er een van de mogolen zwaait met zijn handen voor zijn gezicht. en Hij is in paniek, dat is heel duidelijk te zien. De anderen raken nu ook in paniek. O, oh, jezus, dat is helemaal geen goedkronige. Ze gaan op en nu. Alle acht tegelijkertijd. 440 140 redders bovenop elkaar. Dit is een, een ravage van vervroeger staal en zes, in Deze ronde van zitten is... Oh, wat een verschrikkelijk gezicht. En steken leeg. En de... Oh, auto's, vol er maar aan. Oh, die heb ik nog nooit meegemaakt door de, de ergste valpartijen. Ik denk niet dat die ploeg ooit nog een, een vergunning krijgt om mee te doen. Dit is het namelijk te erg. Dan kan de wielersporter ook een ongelofelijk drama zijn, dames en heren. Ja, zoals u begreep, is dat de, zeg maar het uh, één station eigenlijk geweest van uh, zowel de ploeg. Als mijn carrière als uh, wereldploegleider, uh, ze zien me aankomen. Kijk, ze hebben dat in uh, dit geval in eerste instantie uh, gehonoreerd. Maar uh, ja, het resultaat is natuurlijk uh, na van hand. Dus ik, uh, ik ben aan het heroriënteren nu. Want ik blijf een sportliefhebber. Uh, maar ik denk dat ik nu toch sporten moet zoeken die uh, minder fysiek van aard zijn. Dus ik ben nu bezig met een uh, Denksportvereniging voor autisten. En uh, ja, ik hoop dat ik op die manier toch mijn sporthart op een of andere manier levend kan houden. En ook de sport dus in al zijn facetten een dienst kan bewijzen. Ja, Moest er wel nog lachen. Dat was lachen, ja. ja. ja. Joven Straten van de Jostiploeg. Jostiploeg. ploeg. de NOS hebben we de Nosti-band. En deze bijdrage was van Pierre Bokma en Pieter Bouwman. Dat is echt waar. Gio Lippens en Joris van der Berg maar we starten natuurlijk met Gio Lippens. 4 minuten 36 is het verschil tussen de 7 en het peloton. En twee mannetjes rijden achter het peloton. Die hebben problemen gekregen in de allereerste klim van de dag. Van Verdugo wist ik het eigenlijk niet. Uh, Gorka Verdugo, die rijdt voor die Euskaltel ploeg. Uh, Spaanse Baskische ploeg, moet je eigenlijk zeggen. En die raakt in de problemen. Ook die zal wel wat klappen hebben opgelopen in de valpartij van gisteren. En Tyler Farah, ja dat is toch de man, een sprinter, die de meeste klappen heeft gekregen in de afgelopen dagen. Die lag ongeveer iedere dag op het asfalt. En die die is echt aan een dramatische toer bezig. En rijdt nu dus op achterstand en probeert dan in die afdaling van, die Col, van de Col de Grospierre, pierre probeert hij uiteindelijk weer het gaatje richting het peloton te dichten. Maar als je nu al moet lossen, ja, dan belooft dat niet veel voor vandaag, voor de rest van de dag en voor de komende dagen natuurlijk. Want morgen gaan we opnieuw het gebergte in. Dan rijden we naar Zwitserland, naar Poirantrui. -en, en ook dan duiken er weer wat aardige klimmetjes op. De doorkomst nog eventjes. Uh, Joris Seidel, Seurensen kwam als eerste bovenop. Die Col de Grospierre. Maar omdat het een coachje van de derde categorie is, krijgt ook de nummer twee nog een punt. En dat is Luis Leon Sanchez van de Rabobank-formatie. Inderdaad, volgens Frans Maassen vanochtend de enige fitte in de ploeg. En Maassen zei er ook nog bij: dat Bouke Mollema toch wat minder prettig op de fiets had dan bijvoorbeeld Robert Geesink. De verwondingen bij Mollema zijn lastiger dan die van Geesink. Geesink zag ik zojuist in die klim. Keurig op een van de eerste rijen mee omhoog rijden. Achter Cadell Evans, achter Bradley Wiggins hij zit daar in elk geval van voor. In ieder geval gaat het redelijk goed met Gezing. maar ook Mollema zat daar vlakbij in de buurt. En nu kijk ik naar Mark Cavendish achteraan in het peloton terwijl Tyler Farrar inmiddels weer komt aansluiten. Hij haalt wat bidons. Hij moet nu gewoon werken en dat doet hij dan voor de mensman van de Sky ploeg, voor de mensman van zijn ploeg, Bradley Wiggins op wie ze alle hoop hebben gezet voor deze Tour de France. Er wordt rustig doorgepeddeld. De voorsprong wordt wat minder van de zeven koplopers. 4 minuten 44 nog 76 Zware kilometers. Williams. Williams Radwanska. De eerste set zojuist begonnen, Marcella. Ja, klopt. Tweede game. Het staat 1-0 voor Williams. Die had geen problemen met uh, haar eigen service. En nu maakt ze het uh, Radwanska al knap uh, lastig op de service van de Poolse. Twee breakpoints heeft Radwanska moeten wegwerken. Maar die komt dan nu op uh, voordeel. En hoe belangrijk is het niet als je je eerste grote Grand Slam finale speelt... notabene op Wimbledon, om dan op het scorebord te komen. En om dan die eerste game te maken, zodat je een beetje tot rust kan komen... en echt aan die wedstrijd kan beginnen. Dat is belangrijk. Kijken of ze dat uh, puntje kan maken. Nou, die eerste service is uit. Ja, dan moet je moet je hopen dat er niet een knal van een return komt van Williams. Want die tweede service is niet hard. Die is maar zo'n 119 kilometer per uur van Radwanska. Williams heeft aanval. Voorhand cross, voorhand terug van Radwanska. Maar ja, dan staat Williams alweer aan het net. Dan kan ze in de open hoek scoren. En dan is het dus meteen al een hele lange game. Best wel wat aardige punten hoor. Radwanska heeft ook al een mooi punt ja. gemaakt. Dus helemaal geen slecht tennis. Maar het is weer juice. En het is te hopen dat Radwanska die eerste service game binnenhaalt. Want dan komt, denk ik... Haar spel iets meer tot rust en dan kan ze echt gaan beginnen aan deze finale. 1-0 dus in de eerste set voor Williams. View in de view. Onze speciale verslaggever tijdens de tour is Filemon Wesselink. Filemon, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag de zevende etappe en de eerste serieuze beklimmingen. Waar zit je nu? Ja, ik uh, heb echt even moeite moeten doen om deze verbinding tot stand te brengen, want ik ben uh, door een weilandje gegaan, heksje, door de bosjes gemoeten. En nu sta ik op een soort open plekje. Ik zie hier echt helemaal niks om me heen, echt midden in de natuur. Dus is... dan vanuit hier zo Radio E uh, hebben. En ik ben bij de camper van Ab Krook. Dat is natuurlijk de schaatscoach. Die heeft uh, maar liefst acht ELSV <lacht> gemaakt en die gaat <lacht> langs de oren, dus we moeten het direct opnieuw proberen. Ja? We het opnieuw proberen. Pardon. Ato. Slecht verstaan. Filimon Westlink. Verbindingen. Theo, hoe komen zij dan? We rijden door een tunneltje. Dat we ja. hier vast nog wel. Ja, even inderdaad. onder de tunnel door, verbinding weg. Ja, zo ging dat. Plaatje maar. La scène la scène tellement jolie tellement douce la scène la scène la scène Zien bij Fierman Westering lopen, dwars door bosjes met takken op zijn hoofd. En dan heeft hij toch uiteindelijk een. Uh, ja, wat is het? Een brandneteltje gevonden om contact te maken, denk ik. <laughs> uh, je ja. klinkt nu in ieder geval beter. Ik hoorde een ononderbroken lach. Oké, okay, gelukkig. Nou, ik zal niet meer bewegen. Ik sta hier stokstijf als een, als een standbeeld. Ja, we hoorden uh, hoorde iets van Kemper uh, Abkrook. Punt. Ja, ik, ja ik, ik ben bij de camper van Abkrook, want uh, die, die man die gaat al 38 jaar met de Tour de France mee. Dat is echt ongelooflijk. Met, samen met zijn vrouw, hij reist het uh, peloton overal achterna. En ik ben een dagje uh, ja, bij hem op bezoek om te kijken hoe hij zo'n tour-etappe beleeft. En Het is, ook, het is natuurlijk ook een wat oudere man, hij heeft al acht Olympische Spelen meegemaakt. Het is ook om de dag van gisteren een beetje te relativeren. Voor de alle duidelijkheid uh, een grote man in de schaatswereld, hè? Ja, een hele grote man. En hoe en, uh, beleeft hij het dan? Ja, echt heel mooi. Hij heeft, uh, ik doe elke dag die etappenwijnen. Nou, hij doet dat zelf ook privé. Dus hij heeft een hele camper vol met wijn mee. En dus samen met zijn vrouw Tieneke zit hij uh, zo'n ochtends lekker de hele ochtend aan de koffie. En dan s'middags middags komt de wijn op tafel. En af en toe fietst hij die berg ook nog uh, even op. Want die man is al 68. Dus dat is best wel knap. Nou, dat is helemaal niet zo oud, hoor. Nee, maar als je die berg in ziet, 16 graden omhoog, dat is, dat is niet mis. Nee, dat duidelijk. Mis. Uh, Fiedemond, uh, toen je gisteren in de uitzending zat... was er nog niets bekend over de ravage die ontstond in het peloton. Wat heb jij daar inmiddels van meegekregen? Ja, heel veel. En ik was gisteravond ook echt een beetje ontdaan. Want het was ook wel echt heftig om te zien. En ja, voor mij is het natuurlijk mijn eerste tour. Ik had het nog nooit op die manier meegemaakt. Maar het was daar alle auto's stonden door elkaar geparkeerd rommen van mensen en daartussendoor dan die renners helemaal onder het bloed. toen begon het ook nog eens een keer keihard te regenen. dus ik, ik vond het wel echt heftig om mee te maken. ik was er wel een beetje ja, echt van ontdaan. En toen kwam ik zelfs bij het hotel en daar zitten dan ook allemaal andere journalisten. En toen nam ik het woord drama in de mond, maar toen werd ik corrigerend op mijn vingers getikt. Vooral door de uh, Vlaamse motorrijder uh, die voor de NOS rijdt, René Wijkens. Uh, Want die zei van dit is de tour, dit hoort wel eenmaal bij, dit weten wielrenners. En ja, het gaat om verliezen en tijd winnen. En ja, het is uh, Selle tour, wordt er dan uh, maar weer geroepen. Fiederman, we moeten even zaken doen over eten en drinken... want gisteren adviseerde je champagne met friet. Wat drinken we vandaag? Ja, Het is uh, een zwarte dag voor het Nederlandse wielrennen... maar ook een zwarte dag voor de etappenwijn... Want vanochtend probeerden we die wijn te zoeken... en we hebben de hele auto uitgemaakt. Je moet je voorstellen, wij rijden in een grote bus rond... helemaal vol met wijn. Maar we kunnen die wijn nergens meer vinden. Ik denk dat we hem ergens in Frankrijk hebben laten staan. Dus ik zou zeggen, als er uh, mensen zijn die in Frankrijk op vakantie zijn... en die zien een verdwaalde etappenwijn langs het parcours liggen... Uh, meld je dan direct bij uh, Radio 1, ja. bij de sportszomer. Ja. Ja. Het, het zou zijn, de Domaine de Montecrol, uit uh, Billy Soule Coats... Het is een bruit, maar een mirabel. Een, een mirabel, dat is zo'n klein oranje vruchtje. Af en toe krijg je het op een restaurant. Een 2,60 euro dan wijntje heb je het over, volgens mij. Wat zeg je? Je hebt het over een 2,60 euro wijntje, volgens mij. Nee, nee, nee, dat is hier echt, je ziet het overal hier in de streek, de Mirabel. Daar maken ze, ze maken de van, ze maken het sap van. Maar ze maken er ook iets van waar alcohol in zit. En evet. ja, in dat laatste ben ik natuurlijk vooral geïnteresseerd. Dat begrijp ik heel goed. Doe de goed aan de App en de dus zijn een vrouw. Mirabel, ik, ik. Mirabel, een bruut. En uh, als u denkt, ik wil die wijn of biertje van Filemon uh, ook wel even terugzien. Uh, dat kan op de site van uh, Radio 1. Heeft hij ook een filmpje uh, staan? filemonradio radio1.nl. En vanavond natuurlijk als gebruikelijk de reportage, Jack. Ja. Dat is mooi altijd. Zeker. Ja, achter. We hebben Marike Jager gelukkig weer uh, bij ons. Uh, Marike, waar ben je deze zomer mee bezig? Um, ik uh, speel eigenlijk uh, bijna niet. Ik heb één optreden. Uh, volgende week maandag is dat. Tijdens de In Nijmegen. Leuk. In de grote stevenskerk. Ja, leuk. Mooi. En dat is het enige wat ik echt live speel. En ik heb bedacht dat ik dat solo ga doen. Dus dat vind ik heel uh, spannend. Want voor de rest ben ik eigenlijk aan het schrijven. Weer voor een nieuw album. Dus ik trek me eigenlijk een beetje terug... En uh, ben weer lekker uh, liedje aan het maken. En hoe werkt dat? Opeens komt er iets van boven en dat komt op papier terecht. Ja, die geeft je dan een cd'tje in handen zet <laughs> je, je naam erop. <laughs> nee, dat is, ja, nee, ik, ik ben er nog helemaal niet uit. Want ik heb al lang geaccepteerd dat het er niet altijd is. En uh, je kan het ook niet uh, oproepen of zo. Het is gewoon. Uh, ik, ik vind het vooral belangrijk om, om lekker uh, veel te ondernemen. Uh, en veel te zien. En, en is dit doen. het lekkerst, alleen met de gitaar? Of heb je ook wel eens dat je denkt van... nu wil ik die bas en, en die drums er wel achter me horen en naast ja, me horen? Ja, nee, die afwisseling is heel lekker. Af en toe dan kruip ik echt helemaal in mezelf... zoals ik dit nu in mijn eentje op gitaar speel. En, uh, maar ik zie erg uit weer naar de nieuwe repetities met de band erbij. Want uh, ja, dat is heel lekker. Heel goed. Hoe heet het laatste nummer wat je gaat spelen? Is listen to Your Baby. Listen to Your Baby. I'm Just like your mama told you, listen to your baby Whatever happens, hold your horses for me, for me, for me, yeah Save some roses for the love we share Save some roses for the winter Save some roses for the sleep we need like your mama told you oh whatever happens love just like your mama told you listen to your baby In ieder geval zeker dat je er één fan bij hebt. Ik denk twee. zelfs twee. Ja, Fantastisch, maar ik kan jagen. Eh, tot slot, uh, voor half vier nog even dit bericht. Het Nederlands beachsoccer team heeft zich door een vijf jaar overwinning... op Wit-Rusland geplaatst voor het WK Beachsoccer in Tahiti... wat we live zullen uitzenden bij de NLS, hoop ik. Oranje onder leiding van bondscoach Niels Kokmeijer... is één van de vier Europese landen die in september... zal deelnemen aan de eindronde. Ik werd aan de studio Sportzomer van Mark van de BCS. Blijkt me heel goed en voorlopig niet terug. Het is uh, half vier geweest, het nieuws, met uh, Mark Visser.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 Poels die viel gisteren in de zesde etappe naar Metz en liep ernstige verwondingen op. Poels heeft aan zijn zware val onder meer een gescheurde nier en mild overgehouden. De PVV heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bij de eerste tien staan alleen bekende namen, geen opvallende nieuwkomers. Achter PVV-leider Wilder staan Fleur Agema op twee en Martin Bosma op drie. Op de vijftiende plaats staat Magiel de Graaf, de PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer... zometeen een gesprek met de Graaf. En in Pamplona zijn op de eerste dag van het jaarlijkse stierenfestival zes deelnemers in het ziekenhuis beland. Een van de gewonden werd door een stier op de hoorns genomen en daarbij werd zijn been op een hoorn gespietst. Tijdens het festival San Ferin rennen gedurende acht dagen dagelijks zo'n 3000 waaghalzen voor zes stieren uit. Drie jaar geleden viel voor het laatst een dode daarbij. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB Verkeersinformatie op de A10 de ring Amsterdam West richting Zaanstad voor de Koentenol 2 kilometer. Een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Affed 2 kilometers, één rijschok dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Wezep 3 kilometer. Dus een auto met Caravan geschaard. De weg is zo goed als dicht bij Wezep. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A326 Nijmegen richting Knopenbankhoef. Tussen Beuningen en Bergharen 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tussen de sportdoor hebben we ook nog oog voor cultuur. De festivaltent staat vandaag wederom bij het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Joris, Joris van den Berg, Gio Lippens, zijn ze al aan het klimmen? Um, ja, nee, ze zijn niet dan klimmen, ze dalen eigenlijk nog steeds wat verder af. En Goeie dan vraag, beginnen het, ze ja, straks aan die klim van de Col de Mont, de Fusion Colletje van de derde categorie. Die klim die duurt ook niet zo verschrikkelijk lang, maar je ziet het aan de vorm van het peloton. Het is een, uh, ja, op kop rijden een paar mannetjes van Team Sky voor Bradley Wiggins. Dan een paar mannetjes voor Cadell Evans. Die Christian Knees, uh, die rijdt ook uh, heel veel op kop voor uh, Team Sky. Die doet dat dan uh, voor Wiggins. En al die klassementsmannen zitten voorin. Ik zag uh, Robert Geestings zojuist. Zitten. Maar ook uh, Wiggins, die zag Van Garderen erbij uh, met zijn witte trui. Dennis Menchoff, uh, de Rus ooit bij Rabobank, tegenwoordig bij Katusha. Hij staat maar op 13 seconden van Fabian Cancellara. Nibali zit daar mee vooraan. Al die mannen die mee willen spelen voor het klassement straks... die melden zich vooraan in het peloton, want ze willen geen risico lopen. Bakomoloa wat meer naar het midden van het peloton, naast Bram Tanking. En zo komt dat hele spul daar voorbij. En worden er vooral veel bidons gehaald, want het is lekker weer. Het is uh, redelijk warm... En en George Hinkepie, een man die onder vuur ligt, want hij is een van die mannen die zou getuigen tegen Lance Armstrong. Die haalt nu eventjes wat bidons voor, wat ploegmaten en moet dan zijn weg naar voren weer vervolgen. 4 minuten 49 is het verschil aan de achterkant van het peloton, dus wat onrust iedere keer omdat renners bidons gaan halen. Ik kan me zo voorstellen, Joris, dat het vooraan bij die kopgroep veel rustiger is. Het is heel rustig en je zei het al, het is even een wat minder interessante fase in het parcours. Een mooi moment om die kopgroep wat meer onder de loep te nemen. Achteraan, zeker als het heuvel op gaat, zit die slimme Albassini. Pas op voor die Zwitser met zijn ongeschoren kaken. Dat is een goede afmaker. Hij was in de Ronde van Zwitserland duidelijk zich aan het voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. En op de heuvels die hij daar zal moeten overwinnen om eventueel een rit te kunnen winnen. Dan zitten er wat vreemde vogels bij, zoals Fofonoff, Martin Velitz, het tweelingbroertje van de Goede. Peter Velits en ook Gautier van Eurocar. Eerst hadden we Jeanne, toen Kern, toen Bernardo, toen Arachiro en Malacarne. En dit is de zesde renner van die Franse ploeg die deze ronde van Frankrijk in de aanval is. Dan zit er ook nog een harde man bij van Ager de Griblon, sterke jongen. En de twee topfavorieten, mocht deze groep wegblijven, zijn wat mij betreft Chris Ankerseurissen van Saxo Bank. Een ervaren Deen die altijd wat schokkend op de fit zit. En die sluwe vos van Rabobank. Luis Leon Sanchez, fel groene bril, blauwe Klaar om vandaag te gaan vlammen in de slotfase. Rabobank heeft een goede man in de aanval. Het ziet er aardig uit, maar het peloton laat de 7 nog niet echt ver wegrijden. De Tour 2012. Spachtzamer Tour de France. Elke avond tot 11 uur. To Junkie XL met a little less Conversation. Serena Williams, Radwanska, het gaat hard geloof ik. En niet alleen in slagen, Marcella. Nee, in de score vooral het staat 5-0 voor Williams... Qua tijd valt het me nog wel mee, want ze hebben 25 minuten gespeeld. En nou, als ik je zeg dat gisteren de eerste set tussen Federer en Djokovic 24 minuten duurde... en daar werd het 6-3, geeft het toch al aan dat er wat uh, rallies zijn... en dat Radwanska op haar eigen service game best in de race is. Alleen, ja, ze wint het gewoon toch net niet. En dan zie je dat die uh, allereerste service game van Rad Radwanska... waarin ze drie breakpoints ja. wegwerkte, vijf keer tot Juice kwam... Uh, drie, vier keer de kans had om de game te maken. Die game ging toch verloren, ja... En dan uh, gaat het ineens hard. Dan staat het 5-0. En dan tennis je niet alleen meer oh. tegen Williams. Dan ga je tegen het scorebord tennissen. En dan ga je tegen al die Laat toeschouwers uh, ga je tennissen. En je, en je gaat denken van, oh my god, wordt het nou 6-0? En dan uh, ja, gaan wij ook alweer in de boekjes opzoeken. De laatste Grand Slam finale bij de vrouwen. 6-0, 6-0. Dat was in 1988. Steffi Graaf tegen Natasja Svereva. Die zit trouwens in de Royal Box, die Svereva. Dus ik hoop niet dat dat uh, gaat gebeuren... Maar dat Williams een maatje te groot is, dat is duidelijk. Ze slaat alleen al 30 kilometer harder met haar eerste service. Nog niet eens zoveel services. Maar ja, de power die, uh, die is gewoon te machtig voor de Poolse Radwanska. Het is nu ook alweer 15:30. Daar komt de service van Radwanska. Nou, via het net. Um, het is 5-0. Als ze deze service inlevert, dan is die set gewoon met 6-0 naar Williams. En, en ik zie echt ook niet hoe dit kan veranderen. Hoor. Hoe goed uh, Radwanska ook, lo ook loopt. Goede service door het midden. Voorhand. Ze probeert hard te slaan. Maar ja, Williams slaat harder. Voorhand van uh, Williams is te hard. En dat winkt dan een fout af. En dan wordt het uh, 15:40. Twee setpoints dus voor Serena Williams voor winst in de openingsset. En die Radwanska, ja, die is toch nummer 3 van de wereld, hoor. Als ze zou winnen, nou ja, daar denken we nog maar niet eens aan, dan kan ze de nummer 1 worden. Maar zoals het er nu uh, naar uitziet, profiteert uh, Victoria Azarenka. Want als Williams wint, staat Azarenka opeen. Goede service hier van uh, Radwanska. Nou, dat is dan zo'n beetje de eerste. Je hoort het publiek ook op de achtergrond. Kom op, kom op. Ze juichen. Ze willen, ze gunnen zo graag een game aan deze Poolse Agnieszka, Radwanska. Aardige meid trouwens. Spreekt goed Engels. Engels perfect in de interviews. Nu de service. 30-40. Nog een uh, setpoint. En die gaat uh, ook weg. Het wordt dan uh, 40 gelijk. Twee setpoints uh, werkt ze weg. Nou, opgezweept uh, uh, door het publiek om toch alsjeblieft maar een game te halen. Want uh, ja, dan is het uh, misschien nog een beetje een wedstrijd. Dan kan ze zich met de tactiek weer gaan bezighouden. Ondertussen zien we ook Martina Hingis in de Royal Box uh, zitten. Zij was uh, de kampioen. En een zo zomaar voor Radwanska. De eerste voor haar. Luid applaus en dan komt ze op voordeel. En dan gaat ze misschien de eerste game halen. Nou, dat we zo uh, enthousiast zouden zijn als iemand één game wint in een set. Maar goed, ze heeft wel iets weg hoor, van Martina Hingis... want dat is uh, ook hetzelfde type speelster. Tactisch sterk, uh, niet zoveel power. Uh, die Hingis moest het ook opnemen in haar jaren tegen deze Williams-zusjes. Tweede service Radwanska. Goede return van uh, ja, veel te hard alweer. En dan komt uh, Williams aan het net en dan komt er zo'n harde smash. En weg is dat punt weer. Het voordeeltje dat uh, Radwanska even had en dan is het weer juice... Die Radwanska uit uh, Krakow uh, komt, uit uh, Polen. Nou, die game heeft ze dus nog steeds niet te pakken. Het blijft dus 5-0 in de eerste set voor Serena Williams. Dit is de Radio 1 Sportszomer. De PVV heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt... voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bij de eerste tien staan alleen bekende namen, geen opvallende nieuwkomers. Op de 15e plaats komen we de naam van Magiel de Graaf tegen. Die is nu nog fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Meneer de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Een vraag die je moet stellen tegenwoordig bij alle PVV-bewindslieden. Uh, Tevreden met die plek? Fantastisch, ja. fantastisch. Dus u blijft? Wat dacht u? Nou ja, je, je weet het niet. Een paar collega's zijn wel weggelopen. Ja, maar waarom, ja, rare vraag. waarom zou ik weglopen? Het is hartstikke heervol. Ik krijg een vijftiende plaats op de lijst en ik ben, uh, ik ben hartstikke trots. Maar hoe kijkt u aan tegen het weglopen van, uh, van collega's? Nou, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Ik heb de mensen zelf uh, nog niet eens kunnen spreken. En, uh, want ik heb een drukke dag achter de rug. En uh, ik ben zelf hartstikke trots met mijn vijftiende plek. En ik uh, ben blij dat ik deel uit mag maken van de missie die de PVV heeft. Uh, u en nog vier anderen op de PVV-lijst zitten op dit moment nog in de Eerste Kamer. U weet dat u uiteraard niet in beide kamers mag zitten. Uh, hoe, uh, hoe staat u daar tegenover? Uh, vindt u dat uh, een, een, een, een promotie naar de Tweede Kamer? Nou, je gaat natuurlijk van het ene deel van de Staten-Generaal... naar het andere deel van de uh, Staten-Generaal. En uh, ja, de Tweede Kamer uh, is natuurlijk wel drukker. Daar vindt, het, uh, he, daar vindt toch meer debatten plaats en het is daar hectischer. En uh, ja, ik, ik weet niet of ik het nou een promotie moet noemen... maar ik vind het wel een uh, hele mooie stap. Ja, als, uh, als de peilingen voor de PVV uitkomen... dan betekent het dus dat het Tweede Kamer wordt uh, voor u. Uh, wat, wa, waar, wat zijn uw speerpunten? Waar wilt u zich voornamelijk op gaan richten? Nou, daar kan ik me nog niet over uitlaten, omdat we eerst maar eens af moeten wachten hoeveel uh, zetels de kiezer ons geeft. En nogmaals, daar heb ik alle vertrouwen in hoor, want het gaat hartstikke goed. En uh, we hebben een heel goed programma in elkaar gesleuteld. En uh, dat gaan we eerst met z'n allen in de campagne heel goed naar voren brengen. En dat doen we natuurlijk nu ook al. En uh, dan gaan we kijken hoeveel zetels we krijgen. En daarna zal het pas over de portefeuilles gaan. Dus dan uh, worden de speerpunten bekend. Ja, U zegt het gaat heel erg goed. En er zijn een heleboel mensen, daar uh, hoor ik ook toe, die de politiek bijna niet meer kunnen volgen. Dan weer dit, dan weer dat. Uh, de ene partij zegt dat en dan draait het weer na een paar maanden om. Bij de PVV u zegt het gaat allemaal hartstikke goed. Maar uh, voor de leek zijn er toch een paar mensen weggelopen. Is het allemaal dan wel zo rustig? Nou, het is op het moment van de week hebben we natuurlijk een hectische week achter de rug. En uh, dat heeft iedere partij uh, afgelopen weken beleefd met het bekend worden van de lijsten. En uh, wij hebben ook inderdaad die hectiek beleefd. En nu is het inderdaad weer uh, hartstikke rustig. Er staat een hele goede lijst. En ik ben uh, normaal dolblij dat ik er deel van uit mag maken van die lijst. Ja, dat zegt u nou wel. Elke partij heeft dat meegemaakt, meneer De Graaf. Maar bij uw partij lopen voortdurend mensen weg. En dat is natuurlijk toch vervelend uh, voor een partij dat je het gevoel krijgt als kiezer uh, de zaak uh, erodeert. Nou, die zaak erodeert helemaal niet. Zoals ik al zei, er staat een, kwa een kwalitatief en ook kwantitatief hele goede lijst klaar. En uh, er is daarin uh, ja, gewoon gekozen voor, uh, voor, voor hele goede mensen. En ik, uh, ja, jongens, ik moet weer herhalen, want dat ik er deel vanuit mag maken. En er is op dit moment zeker rust in de tent. Ja, nou ja. Geloof u, natuurlijk. Want u zegt het. En u bent de authentieke bron. Hebt u overleg gehad met uh, Geert Wilders over de positie op de lijst? Of is, de, is het de leider zelf die bepaalt? Nee, er is een commissie geweest. En ik ben gisteren door die commissie gebeld om, de, om het nummer mede te delen. Ja. En dan ja. met u geen senator meer straks. Dat is wel, de, ja, dat is toch een mooie titel, zou ik zeggen. Ja, nou, dat wordt dan ex-senator. Dat is nog steeds een hele mooie titel. Oh. Maar <laughs> het is ook uh, zeer eervol, inderdaad, om uh, volksvertegenwoordiger in, uh, in de Tweede Kamer te mogen ja, zijn. mooi als, als de kiezer ons uh, genoeg zetels geeft, ja. en dan ga ik wel vanuit. Er komt een regel bij op de CV, zullen we maar zeggen. Daar doen we het niet voor. Het gaat om de missie. Heel goed. Bedankt. Oké, okay, graag gedaan. ik de Graaf, ja, nu nog uh, senator. We gaan terug naar de motor in de koers. Namelijk naar Joris van den Berg bij de Kopgroep. Hoe is het met de voorsprong, Joris? Die voorsprong is iets minder dan vijf minuten, Jack. Dus het is een situatie die zo'n beetje hetzelfde blijft. Het peloton speelt een beetje met die zeven aanvallers. Er zitten natuurlijk wel geluidere jongens tussen. We hebben ze genoemd. Bijvoorbeeld die knecht van Vino Kurov, Volfonov. Die pakt net wat aan van zijn ploegleider Bon Tempi. En verder Martin Velits, Chris Ankerseurse... Michael Albassini, Christophe Riblon, Gauthier... en natuurlijk Rabobank-afgevaardigde Luis leon sanchez Gil. Rabobank, de ploeg die gisteren zo getroffen is in die valpartij. En Gio, jij noemde net de Basque Verdugo... die achter het peloton gelost. Net als Sagan, net op dat klimmetje. Nou, ik heb hem vanmorgen gezien bij de start... en die jongen keek zo diep ongelukkig uit zijn ogen... als een verbandtrommel zag hij eruit. Overal was hij verbonden en ik had echt met hem te doen. Wat dat betreft zag hij er wat minder uit dan Rob Ruig, die bij de knieën en ellebogen in het verband heeft. En de immer nuchtere Bauke Mollema alleen bij de onderarmen verbonden bij hem. En hij zegt, oh, mijn wonden zijn niet zo diep, het gaat wel. Vandaag de benen maar eens sparen tot op die slotklim. Maar die slotklim, zegt Mollema, die ligt me wel. Die heb ik twee maanden verleden verkend. En wat dat betreft zou het vandaag daaraan niet kunnen liggen. Hopelijk vindt Mollema de beste Nederlander in de Giro... wat betreft het klassement toch wel zo'n beetje tot nu toe... Zijn ...op tijd om vandaag te kunnen vlammen. Of zijn ploeggenoot Sanchez moet het natuurlijk kunnen afmaken in de kopvloek. Dan is het sowieso feest bij de Nederlandse ploeg. In het peloton, Gio, wie rijdt daar op kop? Wie pakt het initiatief? Het is bijna voortdurend dezelfde man, Christian Knees... ...die op kop van het peloton rijdt. Want hem zien we daar nu rijden terwijl hij even de ploegmakker waarschuwt... ...dat er wat op de weg ligt. Daar proberen ze omheen te rijden. En daarachter is ook nog een mannetje van Garmin. Garmin de zwaarst getroffen ploeg gisteren. Want wij hebben het natuurlijk al over Vacan Soleil, over het verhaal met Wout Poels. We hebben het over Rabobank. Inmiddels twee man kwijt in de Tour de France. Maar bij Garmin zijn ze uh, gisteren gewoon eventjes drie man kwijtgeraakt. Ryder Hesjedal, de kopman. Thomas Danielson, ook een goede klimmer. De, de tweede man in de ploeg. En dan Robert Hunter, een helper van Tyler Ferrer, De Zuid-Afrikaans kampioen die ook uit koers is. En dat betekent toch een fikse aderlating voor die ploeg. Maar ze draaien wel nog een beetje mee daar aan kop van het uh, peloton. Net als de ploeg van Cadel Evans... En verder verstoppen de ploegen zich een beetje. Je ziet de ploeg van Nibali. Zie je nauwelijks op kop rijden. Ivan Basso zit wel bij Nibali in de buurt. Geweldige luxe knecht moet dat zijn. Voor de man die hoopt op het podium te komen in de Tour de France. Maar zo gaat dat hele peloton. Gaat nu langzamerhand in de richting van de echte hindernissen van vandaag. Eerst dus nog even dat klimmetje van de derde categorie. En dan gaan we de klim van de eerste categorie aanpakken. La planche de Belville. Een klim met een extra stukje. Een extra jump. Want heel veel mensen die hier in deze regio de trois ballons hebben gefietst. Dat is een uh, geweldige toertocht, een, uh, een uh, ja, prestatietocht hier door de Vorgrezen. Die denken allemaal dat de etappe van vandaag finisht op het grote parkeerplaats uh, waar zij altijd finishen. Maar wat hebben ze gedaan een maandje geleden? Ze hebben het geitenpad naar boven, hebben ze nog even geasfalteerd, een smal paadje naar boven en daar zit dat hele steile stuk van 28% aan tot uh, bij de ski uh, helling. Daar rijden de renners helemaal naartoe en dat levert toch nog extra problemen op. David Sebriski is trouwens de man van Garmin die daar op kop een beetje meedraait. Hij is de man die tempo kan rijden. Nou, voor wie die dat dan doet, dat zal er wel de grote vraag zijn. Ja, wie weet, Daniel Martin, als ik even kijk op de startlijst. De Ier, de man die in de Vuelta al eens een keer een etappe heeft gewonnen, weet je nog wel, Bouke Mollema. Jij zat er toen vlakbij, maar Daniel Martin die kan dit wel hoor, op zo'n steile aankomst. De vijf hebben nog steeds voorsprong. Het peloton speelt er een beetje mee. 4 minuten 44 is het verschil. Marcella, ze speelt met de tegenstander hè Serena? Ja, het is inmiddels 6-1 in 36 minuten. Dus ja, uh, heel dik en eigenlijk ook kansloos. Maar toch, ja, die rally's zitten er af en toe bij. Ze heeft gelukkig één game gehaald. Die ene service game uh, wist ze binnen te halen tot groot genoegen van de toeschouwers. Maar ja, ondertussen ligt het zeil hier op het centerkort. Regent het weer voor de zoveelste keer. Het is echt een drama geweest deze week met uh, de regenbuien. Gelukkig dat ze hier een dak hebben. En uh, ja, ik ben benieuwd of de referee nu besluit om het dak dicht te doen... of nog even te wachten... Uh, tot dit buitje voorbij is, dat zou ook kunnen. Dat uh, zullen we zo dadelijk wel horen. Het is in ieder geval uh, 6-1 voor Williams in 36 minuten. Dus uh, Radwanska heeft even de tijd om misschien te overleggen met haar coach. En wie weet een uh, iets betere set uh, te spelen als ze terugkomt. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. Ja, de festivaltent van het festival van het festival vandaag is de tweede dag van Northy Jazz in Ahoy Rotterdam. Sommige mensen klaagden dat er geen grote sterren als Prince of Adele dit jaar waren, maar toch genoeg te beleven. Al klinkt het verdacht stil bij jou, Anne van der Veen? Ja, dat klopt. Het duurt nog een half uur voordat de deuren hier open gaan... en dus het publiek naar binnen mag, en daarom is het hier zo verschrikkelijk stil. Je kan een speld horen vallen. Gisteravond was dat wel anders. Me, en dit uh, fragment heb ik niet zomaar uitgezocht. Dit is namelijk het uh, lievelingsoptreden van Jan-Willem Luiken, de directeur van Noord Jazz. Wat maakt dit zo mooi? Nou, wij, het, het leuke eraan vind ik dat uh, Gosse James is een talent wat wij al uh, heel vroeg hebben opgepikt. Hij was in 2007 te gast op onze persconferentie, toen hebben we hem ook uh, geïntroduceerd. En nu zijn we vijf jaar later en hij is nu echt een grote ster. En hij was toen echt heel erg beginnend, maar wij, wij vonden hem toen al zo goed. En nu zie je dat hij voor volle zalen staat. En hij is echt tot wasdom gekomen en ik vind hem geweldig gewoon. Is dat dan ook een persoonlijk hoogtepuntje? Ik heb deze man bijna ontdekt. Nou, nee, dat, dat is veel te veel eer, zo wil ik het zeker niet zeggen. Maar het is wel heel leuk om een artiest te zien die je heel klein introduceert op je festival. En een aantal jaren later staat hij in een van de grootste zalen. En die is, die is propvol. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Nu was er gisteravond natuurlijk veel meer nog te beleven op North Sea Jazz. Um, Lilian Fiera, die kennen we van uh, Suco 103. En zij trad op met uh, Joshua Redman, de artist in residence. En um, het was een spannende avond voor haar. Deze mooie song is meer dan 110 jaar oud. En het uh, is een plezier te zien met van Pichinguinha. Het is altijd heel spannend, vind ik wel. Hè? Buiten het, het mooi en het gezellig en het zo. Ik vind het altijd heel spannend. Want elke keer moet je dus je, je, jezelf wel je zenuwen winnen. Hè? Al heb ik het een paar keer de notvier gedaan. Elke, elke keer ben ik heel erg zenuwachtig. Vroeger had ik Red Bull met vodka. <laughs> Van Olympiërs. Maar nou, uh, ik, uh, ik besef ook wel dat een klein beetje zenuwen, dat helpt ook wel. Ja, dus het is uh, een heel klein beetje, heel klein beetje zenuwen. Dat te dat zorgen dat je dus al alert bent. Dat je dus al heel goed naar jezelf gaat luisteren. Dat je dus al naar andere mensen gaat kijken. Dus ik probeer niks te doen. Meu coração. Nou. Ik zing, en dat is echt mijn trots, een nummer het heet Carinhoso. Dat is een nummer die heel ja, zo ouder dan 100 jaar, volgens mij 110 jaar oud. En dat is in, uh, de begin, de begin, begin van de Braziliaanse muziek, een chorinho. En dit met de metropool is veelzinnig mooi. Is echt. En uh, gisteren bij de repetitie met Josh Redman... nou, nah, ik kreeg het een Brok en Echt heel mooi. Hij heeft de nummer nog nooit gespeeld. En het leek alsof, alsof hij dezelfde nummer van 110 jaar oud... als de palm van zijn hand kende... Dus dat is voor mij dan dat, dat bepaalt voor mij als iemand groot is of niet. Hij heeft er geen echte jazz van gemaakt. Hij is, is dus er zo echt die, die richting gegaan alsof hij dus dat toen noemen kende. Terwijl gisteren was die allereerste keer. Ja, ze was zeer onder de indruk. Ja, leuk toch? Fantastisch hè? dat je zo'n Nederlandse zangeres hier samenbrengt... met zo'n prachtig orkest en natuurlijk de Artist in Resident, de geweldige Joshua Redman. We wilden hem al heel lang als Artist in Resident ja, ja, ja. hebben en nu eindelijk uh, konden we hem zo krijgen. En uh, hij had er, ook, had er ook heel veel zin in. En uh, hij is er. Nu staan we in Ahoy, hier wordt ook wel eens getennist. En dan weet ik van Richard Kraaitje dat hij altijd heel veel moeite moet doen om de grote sterren hier te halen. Um, om hem te halen. Was dat net zoiets als vederen naar Ahoy halen? Nou, dat weet ik niet. Uh, het, het, het heeft vaak... Die artiesten hebben gewoon een drukke tourperiode. En uh, ik moet maar net uitkomen, want om een artiest echt drie, vier dagen... in, in een drukke Europese tourseizoen te claimen, dat is, dat is, nogal, dat is lastig altijd, ja. ja. Er is ook een aankomende ster, dat is Crack Reporter. En alle vrouwen hier die... Uh... Gingen daar naartoe? Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is een fantastische artiest die de laatste twee jaar heel hard aan de weg timmert. En heel terecht ook echt zijn doorbraak hier beleefd op dit moment. Vorig jaar stond Craig Reporter nog op het dak in een heel klein zaaltje hier bij North Sea Jazz. Nu in een grote zaal. En uh, we horen hem al een beetje spelen, dus we gaan daar nog even naar luisteren. Vertel ik even dat de deuren hier over een half uurtje open gaan. En dat de festival tent morgen weer vanaf North Sea Jazz komt. my way Anna van der Veen vanuit Rotterdam. Vandaag werd trouwens bekend dat North V Jazz... een editie in Zuid-Afrika krijgt. Marianne Vos heeft de Giro don gewonnen. In de negende laatste etappe werd ze tweede. De Rabo-Rentster achter de Zweedse Emma Johansson finishte ze. Maar ja, ze had al vijf etappen ergens op zak. Dus dat was wel genoeg voor de eindzegen. Het is de tweede keer op een rij dat Vos de ronde van Italië voor vrouwen wint. Voetballer Salomon Kalou gaat voetballen voor het Franse Lille, de oud-Vijenoorder en bijna-Nederlander. zet zijn een handtekening onder een vierjarig contract bij de Franse topclub. Dit seizoen won Kalou nog de Champions League met zijn toenmalige club Chelsea. En de Australische MotoGP-coureur Casey Stoner wint eh, in de kwalificatie. Van de Duitse Grand Prix is een tweede pole position op rij. Dat is mooi. Op de Sachsenring bleef hij de Amerikaan Ben Spies en de Spanjaard Dani Pedrosa voor. Zit erop? Ja, we zijn door Wat het ons betreft, zijn. ja, we gaan er geen voetbalnieuws meer? Ja, ja, Luc de Jong gaat aan zijn de maandag weer trainen bij FC Twente. Wil Ach. weg. En uh, Twente vraagt nog te veel geld. Zodat uh, op dit moment een overgang voor hem uh, nog niet mogelijk is. Maar uh, hij zal zich volledig inzetten voor FC Twente. Maar hoopt nog steeds op een transfer naar de Duitse Bundesliga. Nou ja, wij nemen afscheid, Jack. Maar we zijn er morgen weer mee nu? Morgen om 1 uur, Staan zijn we er weer klaar Zo voor. Het, uh, de tour gaat natuurlijk gewoon door naar La Planche des Belles Villes, Straks Geo natuurlijk met Joris van den Berg. Tennissen natuurlijk. Ja, het regent nog steeds op Wimeland een Dupleu. Ja, je Goed. Veel Tot plezier, wat ons ja, betreft. Tim en, en Tom hè zo. Mooi koppel.